Het Duitse vliegverkeer is vandaag ontregeld door stakingen. Om middernacht legde het grondpersoneel van het vliegveld Keulen-Bon het werk neer. En later volgden andere luchthavens, waaronder Düsseldorf en Frankfurt, de grootste van Duitsland. De Duitse bonden voeren actie voor meer loon. Staatssecretaris Steven wil dat daders van ernstige gewelds- of zedenmisdrijven levenslang onder toezicht kunnen worden gesteld. Volgens Steven vervallen ze vaak pas na jaren als ze niet meer onder toezicht staan weer in hun oude gedrag. Hij stuurt vandaag een wetsvoorstel daarover naar de Kamer. De maatregel geldt niet alleen voor ex-TBS'ers, maar ook voor mensen die uit de gevangenis zijn gekomen.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 In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn verscheidende mensen opgepakt die een grote zelfmoordaanslag zouden hebben willen plegen. Er zouden elf bomvesten in beslag zijn genomen waarmee de aanslag gepleegd had moeten worden. Sommige van de arrestanten zouden Afghaanse militairen zijn. Welk doel de mannen wilde aanvallen is niet bekend, maar de arrestaties werden verricht in een zwaar beveiligde zone rond het ministerie van Defensie in Kabul.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 Er staat nog 199 kilometer. Het was toch nog wel een drukke ochtendspits. Ik noemde files in de Randstad vanaf 6 kilometer. A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Bussum en knooppunt Diemen 12 kilometer. A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en Knopend 9. A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwouderdorp 6. A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knopend Dorp 9. Op de A10 de ring Amsterdam. Tussen Afrit Volendam en Knopend Watergaasmeer 7 kilometer. Dat was een aan... Een tijd lang waren daar twee reisschokken dicht. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Bodengraven 9 kilometer. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Venendel-West en Maarn 8 kilometer en verderop tussen Zoetermeer en Den Haag nog eens 5. A27 Breda-Utrecht tussen Knoopend Gorken en Lexmond 5 kilometer. A28 Zwolle richting Utrecht. Tussen amersfoort Vathorst en Leuzenstaat 7 kilometer. Tot zover de verkeerssituatie.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 Singing.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 Ze lachten er. De...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 Heerlijke hermezingen met uh, deze stijl van Bloem. Joh, even blijft. aan mijn moeder vragen. Nou, ik zie onze uh, voetbalverslaggever uh, Jan Vres ook uh, langslopen. Zo, die kan niet missen. Hij is, hij is wel in het dorp, ja, zeker, natuurlijk. Bij uh, de Rusweld Sigmieren.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 Als je vandaag uh, Stanford ingekomen bent, kan je genieten van een lekker zonnetje op het Stanfordse strand. En dan dit soort muziek erbij. Geweldig gewoon, joh. De Agneta Velskok en de hier is aan. Nou, spanning bij de eredivisie. De wedstrijden die vandaag om half drie gestart zijn. Tussenstanden krijg je even van mij: dat is uh, Kles Amelo tegen FC Utrecht 1-0. En de Graafschap tegen Feyenoord. Daar is nog niet gescoord. 0-0. En straks op al 5 gaat hij natuurlijk beginnen. De grote klapper van de dag. Ajax tegen PSV. Ja, en in de persconferentie voorafgaande aan dit duel met Frank de Boer...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 om kwart voor vier gaan we, gaan we bellen met Rob Petersen. En dan hebben we het uiteraard over de Runners World Zandvoort Sequoie Run. Deze plaat mag dan bij zo'n Sequoie Run niet uh, ontbreken natuurlijk. Hè? Je hebt die schoentjes wel nodig om een beetje lekker rond te rennen hier in Zandvoort. Hier is Diet's Boots Are Made for Walking. I'm gonna walk all over you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 See So for oh. scenario, and I say to Pego.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 festiviteiten plaatsvinden. Muziek is door vanaf het raadhuisplein en het gasthuisplein waar tevens sportdemonstraties gegeven worden. Ik heb nog helemaal niks gehoord op het gasthuisplein. Ja. Ik heb ook nog <laughs> niks gehoord. <laughs> maar ik heb wel iets in dreun in mijn hoofd zitten ja. op een of andere manier. Ja, echt niet. De, ja, ja, echt pas, niet dat het hè? Echt niet. Totaal gewoon niet. Nee, inderdaad. En, uh, <laughs> en op de hoek bij Café Nuf vindt u de bekende spinningdemonstratie en aanmoedigingen voor de, voor de lopers die inmiddels licht gefinished zijn. Al met al een groot feest, eh, dorpsfeest in het centrum van Zandvoort vandaag. Gaan we naar aanstaande woensdag 28 maart Dan hebben we vis bij uh, wederom bij Café 4 Want dan viert ons programma van ons De vinieljaren uh, zijn tweejarig bestaan Vanaf 2 uur tot 5 uur uh, Worden er vinielplaten gedraaid Door uh, Maurice Mulder En presentator Ruud Janssen U bent van harte welkom Om daarbij aanwezig te zijn En als u dan toch komt Neem dan wat vinielplaten mee Want de cd's zijn uit Den Bozen Ze nemen zelf helemaal niks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 OpenTennisDagen.nl 31 maart, Open Tennisdag bij de Tennisclub Zandvoort. Gaan we naar 3 april, uh, Cinema Nostalgie. En dat is een klassieker van varen uit 1958. Wie kent hem niet? Ja, de jeugd zal het allemaal. Zeg jou ook, niet van goed Dit is echt een klassieker. Het is een Nederlandse klassieker van Bert Haanstra. Over twee rivaliserende orkesten in een Die beiden de grote wedstrijd willen winnen. Als er ruzie ontstaat binnen de Varen van Giethoorn, valt het orkest uit 1 in 2 partijen.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 120 minuten uh, integraal de Matthäus Persoon de uitvoering. Voor de liefhebbers houdt u uh, de partituur dan wel het tekstboek bij de hand. En tot slot gaan we even naar 7 april. En waarom, wat is er met 7 april? Want dan gaan ze in Café Oomstee, gaan ze weer gezellig bingo'en. Bingo! bingo! Ja, ja, met hele mooie prijzen. Bingo mee met bed en toast in, een, in de Oomstee-soos. Dat ruimt ook nog. Ze beginnen om 8 uur en zorg dat u op tijd aanwezig bent voor een goed plaatsje. De bingo-kaarten kosten slechts... Een Vijf, uh, slechts vijf stuks voor één euro Zaterdag 7 april bingo in Café De Oostee Geweldig, wat een evenement hè Joh, Zo -zo. Neem even een slokje water over, het ja. ja. Het zit er weer op Nou, je kan weer even tot rust komen bij Chris Ria Hier is On The Beach Kan je ook nog aan toe? Jazeker, nou met dit mooie weer heerlijk, heerlijk hoor symphonies through And the piano cries out Let me play But it's too late to hesitate We can't keep on living like this Sometimes I feel like I'm the woman kicking ass and raising fun and burning all my fuse fighting crime. Kick a bang, get out the garbage, can't get on a date with Superman. Fly to the sky just because I can. I'll be so pretty, never feel shitty. Cause I'm a well respected lady, superhero in the city. Oh, I'm going crazy